Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omzicht. Bij niersuur zei Rutte dat hij via sms contact heeft gehad. Omzicht laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren een appje stuurde en graag vrijdag met hem af wilde spreken. Het CDA-Kamerlid zegt dat zijn herstel te langzaam gaat om op zo'n korte termijn al een gesprek met Rutte aan te gaan. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie, die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte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 Er komt een onderzoek naar hoe trainers omgaan met dieren die worden opgeleid tot politiehond, schrijft demissionair minister Gappenhaus van Justitie aan de Kamer. De aanleiding vormt een uitzending van het tv-programma Zemla. Dat liet in maart zien dat honden die worden opgeleid tot politiehond worden mishandeld. De dieren werden geschopt en kregen stokslagen of stroomschokken. De Libris Literatuurprijs 2021 gaat naar Jeroen Brouwers... voor zijn roman Client E. Busken. Het boek is een monoloog van een zagrijnige, dementerende oude man... die doofstom is en nauwelijks kan bewegen... maar alles om hem heen nog scherp waarneemt. Volgens juryvoorzitter Ploemen, een unieke roman... die je opslokt, ademhappend rond laat tollen en heigend stil doet staan. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. Het weer tot besluit. Vannacht valt er nog een enkele bui. De minima liggen rond de 9 graden...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 I can't, I can't. Nobody, Nobody tells you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 control. Op 106.9. Kon ik maar even, had ik nog maar. Hadden we meer kunnen doen met elkaar? Geef me een teken, hoe is het daar?